Mark Hokke met het NOS-journaal. De beroemde Hagia Sophia in de Turkse stad Istanbul wordt weer een moskee. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die was aangespannen door een religieuze groep. De hoogste administratieve rechtbank vindt het besluit uit 1934 om van de moskee een museum te maken onwettig. De Hagia Sophia is in de 6e eeuw na Christus gebouwd als Grieks-orthodoxe kerk. De Ottomanen maakten er een moskee van. Dat was het tot 1934, toen Atatürk, de stichter van het moderne Turkije, het gebouw veranderde in een museum. De Haagse oud-wethouders Kernavi en de Mos zeggen dat ze verbijsterd zijn over de aanklacht van het openbaar ministerie. Ze worden onder meer vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM waren ze betrokken bij het lekken van vertrouwelijke informatie... voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het uitdelen van vergunningen. De mos spreekt van een politiek proces. Een kernawi zegt dat ze niets onrechtmatigs hebben gedaan. Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... vanwege het neerhalen van vlucht MH17. Het is een zogeheten statenklacht. Met de stap wil het kabinet de individuele klachten van nabestaanden bij het hof ondersteunen. Minister Blok zegt dat Nederland op deze manier opkomt voor alle 298 MH17-slachtoffers. Twee jaar geleden stelde Nederland en Australië Rusland al aansprakelijk... voor zijn aandeel in het neerhalen van de vlucht. Hulpverleners zijn bezorgd over het eerste coronageval in de Syrische provincie Idlib. Ze vrezen dat het een voorbode is van een grote uitbraak van het virus... De provincie is de laatste die nog in handen is van rebellenbewegingen. Meer dan een miljoen mensen leven er in tenten en de gezondheidszorg functioneert er nog maar nauwelijks. Het virus is geconstateerd bij een arts en omdat hij als hulpverlener veel contact heeft met mensen, wordt er vanuit gegaan dat hij niet de enige is die besmet is. Het weer in de kustgebieden blijft het de rest van de dag droog. Landinwaarts valt nog een enkele bui. Op steeds meer plaatsen breekt de zon ook af en toe door. Het is een graad of 18. Morgen nog een enkele bui, ook wat zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A7 en de A10. Want op de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland heb je nu een kwartier vertraging tussen Bieringenwerf en Brezandijk. En op de ringweg van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. De A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Osdorp en Knopend Amstel 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Ze zijn bezig met bergen daar nu. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon zon C. Zandvoort een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Every time I see your face. There's a cloud hanging over you.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 All day down Zet hem op 106.9. 106.9. 106 106 yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Heet de A bad thing.